Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Scholieren hebben door corona veel vertraging opgelopen. Blijkt uit een rapport van het ministerie van Onderwijs. De rekenachterstand van middelbare scholieren is 14 weken. Maar met Nederlands is het nog slechter gesteld. Daar lopen leerlingen gemiddeld 27 weken achter. Verslaggever Denny Simons nam de proef op de som en testte de taalvaardigheid van wat leerlingen. Uh, zou ik jou wat mogen vragen? Ja? Ik heb hier een tekst uit een Nederlands boek. Zei je dat? Even voor mij voor kunnen lezen. Ik, ik stopte met improviseren en speelde Prins van de Russische componist. Alexander Borodin, kippenval, verspreidde zich over mijn lichaam. Dit was het eerste stuk dat, uh, dat ik ooit van bladmuziek had gespeeld. Ik begrijp het niet. De Engelse woordenschat van leerlingen is in de coronatijd wel groter geworden. Advocaten in de MH17-zaak zijn de afgelopen maanden geïntimideerd. Er zijn vier incidenten gemeld. Advocaten zouden onder meer gevolgd zijn tot aan hun huis. De Nationale Veiligheidscoördinator zegt tegen RTL Nieuws dat de kans groot is dat Rusland daarachter zit. De KNVB gaat onderzoek doen naar een spandoek dat afgelopen zondag te zien was tijdens Ajax PSV. Er stonden huilende PSV'ers op met als shirtsponsor Brainfart Fart Aidshoven... In plaats van Brainport Eindhoven. Ajax had het ontwerp goedgekeurd, maar dat was nog zonder de aidsverwijzing erop. Twee ambulancemedewerkers hebben deze week flinke klappen gekregen op een vakantiepark in Biddinghuizen. De twee kwamen af op een melding en besloten dat een gewond persoon niet mee naar het ziekenhuis hoefde. Toen werden ze mishandeld en zijn met meerdere botbreuken naar het ziekenhuis gebracht. Vier mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of acht. Morgen opnieuw zon en maximaal 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn over het algemeen korter aan het worden. Er is er nog maar één die meer dan 10 minuten onthoud oplevert. En dat is die op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevaarsveen. Staat daar 10 kilometer en de vertraging is 20 minuten. Verder wel veel files die zo rond de 10 minuten vertraging opleveren. Zoals die op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkouden en Maarsen. Heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A7 Zaanstad-Horen, 11 kilometer tussen Purmerend en Horen. Ook 10 minuten onthoud.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 met nu. Zandvoort draait dol.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 The deeper you go, the more you know. Go low, dig deep, toot toot, beat. beep. Only ones are fun, never afraid, of you. you can be delighted. Shake a boom boom, tang tang, rub a tum tum bang that thing to the beat of the drum. Oh Over het fenomeen Floorfilms gesproken, Dit was er eentje. In 1981 uitgebracht, ik geloof dat dit ook nog zelfs mijn een van mijn eerste 12 onsen die ik heb gekocht. 12 inches, voor de mensen die het niet helemaal begrijpen. Uh, deze slant wordt eruit door een beetje in het teken van wat uh, dansklassiekertjes. Wat bekende, wat minder bekende. Maar dus ze komen bijna allemaal uit het, uh, uit het tijdperk van de 80e jaren. Wel, er zit er nog geen uitzondering tussen hoor. Dus zet je maar schroop in ieder geval. Hamilton Poehren. Niet die Lewis, maar wel een andere. Met Dr. Perry Johnson die je hier hebt uh, kunnen horen met Let's Start To Dance Again. 40 jaar oud is dat nummer alweer. Dus, uh, goed, maar dat maakt niet uit. Dit is van iets later. In de tijd dat er piraten en dat soort dingen... De Eter bevuilder in zijn antwoord. wordt. Ik geloof dat uh... ene Robbie H. dit ook nog wel eens geloof ik, pleegde te draaien. Sowieso. Heb ik hem wel eens vaker laten horen. Dat, dat is één ding wat zeker is. Barbaroy and gonna put up a fight. Doe een beetje schatgraaf hoor op dat uh, YouTube. Jij buis, hoe je het noemen wilt. Maar ik vind het uh, altijd wel uh, wat als je op een gegeven moment uh, teruggaat in het uh, verleden. In de tijd dat je dus zelf met uh, een beetje etenpiraatje aan het uh, spelen was. Tegenwoordig is het allemaal uh, gelegaliseerd en mag je dit uh, gewoon gelegaliseerd ook doen. Uh, Anthony in the Camp uh, uit uh, de midden van de jaren 80... How Many Lovers was uh, destijds de opvolger van What I Like. En What I Like was uh, trouwens een hele grote hit... als het ging om de danslijsten in Amerika. En bovendien die Anthony Malloy, dat is uh, de man die erachter uh, schuilt... is een producer van ons uh, oorsprong. Uh, hij heeft dat uh, onder andere gedaan met een uh, groep Temper... Uh, daar was hij ook al heel erg uh, succesvol mee. En uh, misschien dat je deze ook wel kent. Zij het Zij het van E.G. Daily. Die heeft hij ook geproduceerd. Dat was wel een hele bekende en een hele grote hit uh, geweest. Um, voor de mensen die dat uh, niet weten: dit was eigenlijk ook wel een klein beetje een soort van floor filler. Hij heeft het ook wel uh, redelijk uh, gedaan op uh, de illegale radiostations, hoor, uh, in dat opzicht. En um, dit is van iets vroeger in de jaren 80. Namelijk, een groepje dat zich Stoon noemt. En je hoort het al: het gaat over de tijd time. Tot het het nieuwsplitje van half oh, zeven. Oh, oh, oh, oh, Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-Journaal. Een Britse zakenman is medeschuldig bevonden aan de dood van voetballer Emiliano Sala bijna twee jaar geleden. Hij stortte met een vliegtuigje in zee. De man die nu is veroordeeld, had de vlucht georganiseerd. Bij een werkplaats van Arriva in Doetinchem is een grote brand geweest. Een waterstofbus vat de vlam, waardoor ook de loods in brand kwam te staan. Er zijn geen gewonden en het vuur is inmiddels onder controle. De 17-jarige Karlijn uit Arnhem, die sinds maandag was vermist, is weer gevonden. De politie verstuurde een Amber Alert vanwege de vermissing. En kort daarna werd het meisje aangetroffen in een woning in Arnhem. Het weer nog, vannacht een graad of acht, morgen opnieuw zonnig en zo'n 19 graden. Yeah, yeah. Soms uh, wel eens een nummer uh, die we wel eens op de dinsdagochtend uh, plegen te draaien. Tussen 10 en 12. Meestal aan het uh, begin hoor. Want het is altijd een, uh, lekker om uh, mee te beginnen in zo'n uh, programma. Uh, Stevie Wonder en Superstition. Ik zei het ook al. Hè, dat dat het de klassieker uh, was in dit uh, gedeelte van Zandvoort. Uh, draait door als het gaat om uh, de dansklassiekers. Uh, en uh, dat uh, gaat nog wel eventjes door hoor. Want uh, afgelopen dinsdag... Had ik ook deze mogen draaien, want ja, hij zat in een aantal nummers verstopt die daarna nog eens een keer kwamen in samples, zoals bijvoorbeeld die van George Michael en Fast Love. Maar het origineel is toch echt van deze dame uit 1982, Patrice Russian en Forget Me Not. dat ik nog leuk wat op klasavonden mocht draaien. Deze deed het ook altijd leuk. Advance and take it me to the top. Take me to the top. Take me to the top is trouwens van onze vrienden van de Temptations geweest. En daarvoor hoorde je Patrice Russian. Er was trouwens nog een sample die het heel erg goed deed... Namelijk, um, dat was uh, een sample die gebruikt werd bij Man in Black. Ja, leuk dat iemand gaat bellen op het moment dat ik uh, daar een beetje bezig ben om uh, het een en ander te vertellen over uh, wat, uh, wat, uh, wat, wat ik aan het draaien ben. Potverdorie, verdorie, dus bel dan niet. Ik ben helemaal van mappen. Boa af. Even een feel-good uh, om mee af te sluiten hoor, tussen deze 6 en 7 van Zandvoort 3-tour. Wixen Company, spreek je zo. Tussen 7 en 8 in een kleine variant van Alternative Effect.